Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In Utrecht heeft de politie vannacht het rijbewijs van een buschauffeur ingevorderd. De man reed rond 4 uur op hoge snelheid in het centrum... langs agenten op een mountainbike. Hij toetelde en knipperde een paar keer met groot licht. Toen agenten de lijnbus volgden, reed de chauffeur op hoge snelheid door rood. Hij werd aan de rand van de stad door andere agenten tegengehouden. De man moest zijn rijbewijs meteen inleveren. In de bus zat een onbekend aantal passagiers... ...moest een andere chauffeur komen om de rit af te maken. De Utrechtse politie wil om privacyredenen geen details geven over de chauffeur... ...en ook niet zeggen voor welke busmaatschappij hij reed. In Enschede zijn vandaag meer agenten op de been dan normaal... ...bij de wedstrijd van Ajax tegen FC Twente. Aanleiding is het mogelijke kampioenschap van Ajax. Op een supportersite van Ajax stond vrijdag de oproep om massaal naar Enschede af te reizen... ...omdat bij een eventueel kampioenschap vandaag en morgen geen huldiging in Amsterdam is... Supporters van Ajax zijn alleen welkom met de buscombi-regeling. Ajax kan vandaag alleen kampioen worden als het wind van Twente en als Feyenoord AZ eindigt in een gelijkspel. Bij een busongeluk op een Japanse snelweg zijn zeven mensen omgekomen. 38 passagiers en een chauffeur raakten gewond. De bus was vanochtend vroeg onderweg naar Disneyland in Tokio toen een chauffeur de macht over het stuur kwijtraakte en tegen een muur botste. Het weer bewolkt en vanuit het zuiden buien plaatst de kans op het onweer maximum temperatuur 19 graden. Dit. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan nu geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam en op de A4 tussen Bergen-op-Zoom en de Belgische grens. Maar ook op andere wegen kan de politie op snelheid controleren. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt.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 E fez dos olhos meus um chorar mais sem fim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo Corazau Vagabundo Toets Tiedemans Met een uh, internationale Bezetting Zuid-Amerikaans uh, Klanken En wij draaien Toets vanwege het feit Dat hij vandaag 90 jaar geworden is En feliciteer hem van harte Toets Tiedemans Is natuurlijk heel erg bekend uh, voor, Vanwege zijn Mondharmonica Maar natuurlijk uh, mogen we niet vergeten Dat hij begonnen is op de gitaar En daar ook een ster in is hij is in uh, 1951, uh, heeft hij plan opgevat met een paar andere Belgische muzikanten te emigreren naar Amerika. En toen is hem dat gelukt. Hij heeft daar uh, een aantal maanden gewerkt voor de Sabena. En heeft toen uiteindelijk de felbegeerde werkvergunning gekregen. Uh, is toen begonnen met Benny Goodman. En toen gingen ze hem Toets Tielemans noemen omdat hij ook die Monica tevoorschijn toverde. Heeft de tijd bij George Shearling gespeeld. En dan uh, gaat het uh, helemaal los. Dan gaat hij alle kanten. Iedereen gaat hem ineens vragen tot zijn grote verwondering. Want zo is hij altijd gebleven. Van uh, Ik snap er niks van. En ineens wil iedereen mij hebben en horen. We hebben een opname uit 1975 uit de Boerenhofstede in Laren. Dat was de... Honderds uitzending en speciaal daarvoor hebben ze hem gevraagd. Hij speelt hier met Bruno Castellucci op de drums, Rob Franke piano, Wim Overgauw gitaar, Niels Henning op de bas. En hij in dit geval op de gitaar met het, uh, het nummer waar we natuurlijk uh, allemaal naar willen luisteren, Blue Zet. jaar oud, al vanaf uh, op 14 jaar geleefd het al opname gemaakt op Verve Records een talent dat alleen maar omhoog schiet, geweldig andere Nederlandse muzikanten, dat uh, is een, uh, een groepje uit de Continental Six en dat is dan weer het Blue Heaven combo, met uh, Rolf Koppijn op de gitaar en zingend en onder andere Dick Barton Piano en orgel. En die gaan we nu horen met een, een heel speciale blues: de Empty Barrel Blues. And I used to land and I used to ram. Ja, ja, ja, ja. The street Where You Live Niels Tausk op Vlugelhoorn Niels, uh, Peter Poiker Altsaks, Joost Patochka Drums, Peter Beets Piano en Marius Beets op de bas U luistert nog steeds naar ZFM Jazz met vandaag David Habig en Peter Den Boer. Ons programma uh, staat eigenlijk alleen maar bol van Nederlandse muzikanten Nederlandse jazz en uh, van alles wat om te laten horen dat wij binnen onze grenzen ook hartstikke goede muzikanten hebben. Eén uitzondering hebben we natuurlijk gemaakt door aandacht te besteden aan Toet Stielemans. Maar dat mag natuurlijk ook wel, van die is vandaag 90 geworden. We gaan nu eens laten horen een kleine link naar de mondharmonica van Toet Stielemans. Van de mondharmonica naar de harmonica. We gaan nu luisteren naar Johnny Meijer. En die heeft een plaat gemaakt met de Dutch Swing College Band. En dat gaat heel mooi samen. Um number up a lazy river. Mm -hmm. Klinkt het, maar het is een. Uh, zo heet de groep ook. Het is een veelbelovende groep die op dit moment op alle jazzfestivals in Nederland gepropageerd. Uh, uh, ge, uh, aangekondigd staat. Maarten Hogerhuis op de sax. Volkert Oosterbeek Hemmendorgel. Thomas Rolf bas. en Felix Schlarman op de drums. Het is altijd grappig als ik samen met uh, David hier ben. Dan toveren we altijd de leukste dingen uit, ons, uit elkaars uh, platenkoffertje. We zijn vandaag bezig om uitsluitend Nederlandse jazzmuzikanten te, te laten horen. En in dat rijtje ligt nu op de draaitafel een cd van Pia Beck. En die gaat uh, een nummer spelen dat is gearrangeerd door onze oud plaatsgenoot Ted Powder. De ouderen onder ons die uh, kennen hem nog ongetwijfeld. En het is het nummer The Man I Love. Van der Ley was dat met Placem. You won't change. Lud Van der Ley, flugelhorn, trompet, meneer Plomp op de bas, vermeulen piano en Joost Kessler uit de drums. Um, wat heb jij nog in je platenkoffer aan Nederlandse productie? Ja, ik, ik weet al wat er misging. ging. <laughs> ik heb natuurlijk de website CFMjazz.nl uh, en daar luisteren we eigenlijk live uh, gelijk mee. En dat hoorden we dus nu terug. <laughs> we hoorden onszelf even terug. Um, ja, ik heb een tijd geleden heb ik uh, Ruben Heijn al eens gedraaid. Uh, Ruben Heijn, dat is een uh, Nederlandse zanger en pianist. Uh, die heeft al opgetreden met meerdere grote uh, Nederlandse jazzpersoonlijkheden. Zoals uh, Piet Filly, uh, Hans Theuwe en Benjamin Herman. Um, en uh, ja, het is echt, echt eigenlijk te gek. Het is eigenlijk uh, te goed om niet te draaien in een programma zoals dit. Um, ik heb meegenomen, nou ik heb meegenomen. Ik ga hem van um, YouTube uh, draaien, want ik heb hem wel op cd, maar die ligt in mijn auto. Um, Ruben Heijn en Elephants.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 wonderful gezongen door Colette Wittenhagen... ...die een paar cd's heeft gemaakt met, uh, en zich omringt... ...weet dan met uh, mensen als Rinus Groeneveld, Frits Katté... ...Hans Kwakenaat, Schruder, Wierenmeer Kloes van Mechelen... ...Michel Gustorf... ...kortom allemaal mensen die uh, prima hun weg hebben weten te vinden... ...op de jazzpodia. Zij treedt zij treed af en toe op ook in ons onverprijzen Jazzcafé... Omstij, waar we natuurlijk op de uh, jazzavonden de hele verrassende dingen horen. En ik vind vanaf deze plek dat ik mag zeggen dat Oomstee een dikke pluim verdient. Om alles wat hij uh, op het gebied van jazz ons voorschotelt. En het is altijd gratis, toegankelijk, geweldig. Ik zou zeggen ga zo door. Over uh, Jazzcafé gesproken vanmiddag is er in de regio niet zo heel veel... omdat morgen eh, alles, maar dan ook alles... aan muziek eh, overal moet optreden. Vanmiddag hebben we wel een proeflokaal. Den Uiver. Jes met Bob Richter op de sax. Eriks Heinstijk op de bas. En Barry Oldhop op het slagwerk. We zijn eh, aan de laatste tonen bezig van uh, ZFM op zondag. David Habig en Peter Den Boer. Vandaag hebben we alleen maar Nederlandse muzikanten gedraaid. En een van de, die groepen is uh, Menno Daams Met onder meer Ronald Janssen Heidmeijer op de klarinet. Berend van den Berg, piano. Tom van Bergrijk, gitaar. Adrie Braat op de bas. De huidige bassist van de Dutch Wingo's Louis de Bairdrums, En we gaan ze horen in Liza. ZFM Jazz op zondagmorgen zit er alweer op. Jammer, want we hadden nog zoveel. Maar dat gaan we bewaren voor al die volgende keren. We hadden vandaag een programma in het kader van uh, de Nederlandse jazzmuzici En natuurlijk extra aandacht voor Toets die 90 jaar is geworden. Vandaag werd de uh, muziek en de techniek verzorgd door David Habiger, Peter Den Boer. En wij uh, besluiten heel terecht met een uh, nummer... Dat is een beetje gelieerd aan het originele C-Jam blues van Ellington. Maar het heet nu C2G Jam blues, omdat ze daar een toon gaan veranderen. Een arcement van toetstilemans met allemaal Nederlandse muzikanten. In een live-opname uit de Tot de volgende keer.